Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lone Els van Kemenade, Lucie Roodbal, Bernard Robbe en Gerard de Groot. En de techniek is wederom in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernard Robbe. En we hebben een drietal interessante gasten en ook een drietal interessante onderwerpen. Onze eerste gast is uh, de wethouder Theo van der Heijden over de voorjaarsnota. Misschien ook nog even iets over de locatie van de Gorlische kermis, maar als het zal meer over de voorjaarsnota gaan dan over de kermis, denk ik, uh, Theo. En Saskia van der Heijden, die is manager van uh, aansteden geen manager. Ja, maar Saskia Werkers. Waar zei ik dan? Van der Heijden. Excuseer. <laughs> Dat geeft niks. Excuseer. <laughs> Saskia Berkers, manager T.B. Elisabeth en zo mooi, maar hij is er echt wel bij. Roland Ansem's over het bruisende verpleeghuis T.B. Elisabeth. Maar als eerste gaan we altijd eventjes een rondje nieuws doen. Wat was er in het lokaal nieuws? Mag ander nieuws zijn ook, maar als het, op Goorle of Tilburg en omstreken betrekking heeft, graag. En dan beginnen we altijd met de dames. Dus Saskia, barst los zou ik zeggen. Ja, ik kom natuurlijk niet uit Gorlen, dus ik, ik moet het altijd een beetje van de zijkant uh, volgen. En bij het lezen ook van het uh, Goals nieuws was wat me vooral opviel, was uh, alle informatie en nieuws rondom de lintjesregen. Ja. En wat me daarin vooral opviel, was dat het alleen mannen waren. En ja. dat... Ja, dat, die heb ik meerdere malen ja. En dat is natuurlijk voor mij als vrouw waarschijnlijk meteen opvallend. Hè? Ja. Maar dat, dat valt me wel op, dat er altijd meer mannen lijken te worden ja. onderscheiden dan vrouwen. Ja, ja, die indruk, dat er meer indruk, mannen ja. gedecoreerd worden dan vrouwen. Ja, die indruk oh, heb ik. Dat is in ja. heel Nederland Klopvel. zo. Ja? Ja. klopt wel. Ja. Een derde, twee derde ongeveer. Ja. Maar heeft ook te maken met het feit dat, denk ik, toch wel meer mannen met pensioen zijn en dan dus vrije tijd hebben. En allerlei, allerlei stichtingen kruipen en dingen doen. En uh, dat doen ze dan twintig jaar en dan komt er een lintje. Ja. Nou, toch zo ik, eenvoudig is dat niet meer, niet, uh, niet? meneer Robben. Nee. <laughs> nee, Vertel ons, meneer de wethouder. We hebben dit jaar vier en we hebben er nog een paar daarvoor gehad. Hè? Een stuk of negen hebben we er totaal gehad in, in het afgelopen jaar. Maar je krijgt zo'n lintje niet meer, ik ben 25 jaar bij een bedrijf en een krijg een lintje, dat is echt helemaal totaal voorbij. voorbij. En nog erger, zelfs uh, deze wethouder krijgt het waarschijnlijk ook niet. Want ik heb maar acht jaar onbetaald uh, politiek werk gedaan. De rest is bijna al te betaald geweest. Dus je moet echt, aantoonbaar, ja. dan, dan moet aantoonbaar, meer dan 15 ja, jaar, ja. 20 jaar uh, oh, ja. uh, vrijwilligerswerk hebben gedaan met, uh, met geen beloning en, iets voor de, en betekenisvol voor de gemeenschap. Ja, ja, ja. Dus zo ja, makkelijk ja. is het niet meer. Oh, nou. Ja. Dus dan kom je bij de vrouw, ja, ze hebben een gezin, daarna misschien nog wat werken. Ja, ja, en dan komen ze toch in de situatie terecht. Wat wel vaak voorkomt zijn mantelzorgers. Die worden nogal, ja. uh, ja. als ze heel lang dat gedaan hebben, omdat ze dan ja, gewoon ja. vrijwillig dat allemaal gedaan hebben, die worden ja. nogal vaker in een ja, zonnetje. Maar dus je zit. moet ook aangedragen worden, toch? Ja. je moet minimaal aangedragen worden. Ja, ja, ja, ja. Het moet gesteund worden door. Tenminste drie, dacht ik. Ja, tenminste drie, en dan, ja. Ja, dan moet je echt wel. Uh, ja. Wij hadden er dit jaar, dacht ik, negen. Vijf zijn er toch afgewezen? Die waren niet aan de kwalificaties verdeden. Vijf afgewezen? Oh ja? Oh, zo, hé. Hey. Dat wist ik niet. Zo. Dus oh, je moet echt. Tegenwoordig... De mensen die, die, die, die, die, die het ontvangen hebben, hebben het al verdiend, vind ik hoor. Dat waren toch wel, uh, nou ja. Die het nodig voor de gemeente gedaan hebben. Ja. Dat was jouw nieuws. Uh... Ja, dat was mijn nieuws. Ja. Ja, waar, waar moeten we de neerleggen, Theo? Van? Er moet er meer vrouwen gedecoreerd worden? Nou, ik denk dat gewoon bij, de, de, de, bij, uh, bij verenigingen of bij mensen die uh, dames kennen, uh, kennen die, die echt lang al zich belangloos hebben ingezet voor uh, uh, het maatschappelijk uh, veld, dat ja. moet uh, voor de gemeenschap iets betekenen, ja. Ja. Uh, die moeten gewoon ja, iemand vinden binnen een bestuur, of gewoon een buurman of een, buurvrouw, ja. Ja. buurman of een buurvrouw, die zegt van ik vind dat ze het verdiend heeft. Ja. En dan kan ze het gewoon aanvragen. Saskia, we zullen het ons allen ter harte en, nemen. Uh, ik ga het in mijn motto. Zonder uh, iets meedoen. doen? Mee doen. Ja, oké. Okay. Is goed. Holland, had jij nog uh, nieuws te melden? Ja, er was wel nieuws, want ik zat in de auto en, uh, en het viel me eigenlijk op. En daar is ik ook kijk van in het nieuws: uh, dat er in Goorland de vechtpartij binnen het asielzoekerscentrum. Uh, ja. ja. Um, en uh, ja, daar, daar. Het is geen in, asielzoekerscentrum. In, uh, oh, dan staat het verkeerd. Uh, Juist. Nee, maar dat zal nu me dadelijk uh, herstellen. Maar er, er is een vechtpartijtje geweest, in ieder geval. Ja, ja, ja en ik hoorde ja, ja. dat het vooral ging om een uh, oplader. Ja. Uh, oh. Maar ik zat eigenlijk in de auto, maar veel is van het dat dan gehoord op deze manier uh, negatief, in negatief in het nieuws kwam. Ja. Dus uh, ik zat echt in de auto. Is het gehoord? Oh. Ja, daar schokken toch we wel. wel ik ik ja. heb het geleerd. ik heb het niet gehoord, maar ja, dat nou, is jammer. Ja, nou, het is jammer, maar ja, ik denk. Ik even even rechtzetten. Hebben in geen ACC? Nee. Wij hebben Binnen de de bocht hebben wij twaalf eh, minderjarige alleenstaande vreemdelingen met een verblijfsvergunning. Mm -hmm. Dus die mogen hier gewoon zijn. Ja. Ja. Alleen, ja, er is een onenigheidje gebeurd tussen een paar jongens. Het ging over een, een, inderdaad een, een accuoplader ja. van een telefoon. En de een dacht dat de ander mee had genomen. Mm. En uh, nou, daar zijn woordenwisselingen over gestaan. En toen zijn ze vanuit Tilburg hier naartoe gekomen. Mm -mm om eventjes uh, verhaal te halen. Maar ja, als, als ik, ik, ik het, jammer dat je op die manier dan uh, ja. dat neer gaat zetten van uh, het zijn weer uh, uh, mensen van uh, uit andere landen, terwijl als er een, een in, in Tilburg was geweest en de, ja. was ja. ja. Ja. een goederen ja. naar de ja. want ja. dat ja. waarschijnlijk ja. Ja. Ja. Ja. geen naar ja, Het ergste van, uh, van uh, de schade valt ook mee en ja. de, de uh, het was dat, de medische schade schijnt ook al mee te vallen. Mm. Dus, maar het is jammer dat we op die manier in beeldvorm terechtkomen. het ja. sneller, Het gaat dan, wij in totaal maar 12 van dit soort mensen in, uh, ja. in huis de uh, compaans ja. ja. Oké. Okay. Nou, we hopen maar dat, het, uh, dat uh, dit uh, nieuws uh, zeg maar snel vergeten wordt. Theo, wat was jouw nieuws? Ja, twee, twee zaken. Allebei, allebei positief. Kijk eens aan. Als ik kijk wat we de komende twee maanden... en dan mag je wel wethouder economische zaken... en recreatie ja, en natuurlijk wel verwachten... die moet altijd wat nieuws brengen. Als ik kijkt naar de, de komende twee maanden... wat we allemaal te doen krijgen in Groene... dan vraag ik me als af als mensen zeggen... ja, een slaapdorp of wij wel een slaapdorp zijn. <laughs> He, afgelopen 29 april... een presentatie met meer dan 700 mensen... het cultuurcentrum van de nieuwe... De programmering van... de, de, de, de, de cultuur. Mm -hmm. Voor ieder wat wils... Uh, afgelopen week een prachtige Riels uh, Dorpsquiz. 200 deelnemers, zeg ik. Nou, toch wel wat. om even heeft, heeft laten zien. En ik hoop dat we het ook naavolgen krijgen in Goorland. Want uh -huh. ik heb het ook meegemaakt in uh, Heeselende. En er waren er meer dan duizend mensen bezig. Maar een, geweld, een geweldige happening. Ja. Hmm. Heb je de Goordense geschiedenisquiz? Nou, ja. dat ja. ook nou, 14 mei hebben we dan de Nationale Memorial week. 16 mei hebben we de straatrace. 22 mei lentement, Hobbymarkt en kindervrijmarkt. En de open dag, en de open dag. Die heb van... ik er niet bij staan. <laughs> 17 en 19 juni, de mei spotlight. Noteren, want je moet komen natuurlijk, ja, ja. hè, de open dag. Ja, dat zal ik maar een gezicht laten zien. <laughs> Vijf, uh, dan krijg je spotlight, uh, de drie dagen. 5 juni, Jaarmarkt Riel. 17 en 19 juni, zomernachtfeest. Wat wilt dan. u nog meer? Dorp wat leven. wij slapen echt niet. Nee, maar, nee, maar die mening nou. was, was ik ook niet toegedaan. Ik nou, vind, en het tweede ja. nieuwtje, maar dat heeft u al een klein beetje in de krant kunnen lezen... Dat de stichting Recreatie en Toerisme is opgegaan in de ondernemersvereniging ja. Ja. Recreatie en Toerisme. Ja. Dat is een ondernemersvereniging. En uh, we hebben in Goorden zo'n 52 uh, vrije tijdseconomie bedrijven. Dus back-and-breakfast, hotels, restaurants, uh, campings. Is dat veel voor een dorp als gehoord? Uh, het het dat mag aantal? iets meer zijn. mag iets meer zijn. mag oh, iets okay. meer zijn. Maar daar doen we ons best voor. Uh -huh. <coughs> en veertig uh, van die uh, ondernemers zijn al lid geworden van de club. Uh -huh. En uh, we gaan dat dadelijk laten zien. Door middel van een, uh, een uh, muurbordje. Goalschijn. Ieder, ieder bedrijf <coughs> krijgt zo'n bordje als je lid daarvan is. En er komt op korte termijn komen we uit met een toeristisch blad. In het toeristisch blad laten deze bedrijven zien wat ze allemaal in petto, in huis hebben. En ze gaan ook kijken naar, komen ook nieuw, kijken welke nieuwe verbindingen we kunnen vinden om die vrije tijdseconomie nog wat, wat uh, omhoog, te, uh, omhoog te brengen. Er zit een plattegrond grond in waar de Golse Rijmen staan. We hebben een aantal mooie gebieden, mooie dingen en die wil ik ook wel even laten zien. Zodat mensen, in, hij wordt gemaakt in een oplage van op 20.000. Iedere huis krijgt er een en uh, 10.000 worden er verspreid hmm. aan mensen die hier komen logeren of uh, op campus komen ik heb al gezegd, we hebben op dit moment al 700 slaapbedden ingehoorden dus dat betekent dat het toerisme best een, uh, een behoorlijke impuls aan het krijgen is en dat moet je proberen uitnutten en uh, we, er zal een overzicht zijn welke fietsroutes allemaal zijn in ingehoorden, dus er komt hmm. een overzicht welke evenementen er komen, hmm. er worden uh, ja, uh, kruis uh, crossover of kruisverbindingen gemaakt van nieuwe elementen dus ik denk dat we dat boekwerkje, wat gaat komen, een bewaarboekje moet worden. Waarin ja. je zegt: van, Nou, dat heb ik. Als nou, eens kijken, wat is de ja. vraag of morgen of overmorgen ja. iets te gehoord, het doen? Dat wordt huis aan huis verspreid. Dan gaan we huis aan huis verspreiden. Oh. leuk initiatief. Maar neem ik ook aan een goede website, en een dat nieuwe website. En messe. een nieuwe ja. website. Ja, ja. grootste geheimen. Kijk eens, op. Ja. Ja. Al tik je gol in, dan kom je toch in gore terecht. Dat is wel ja. zodanig geprogrammeerd dat je in gore terecht komt. En, en, en terecht. Oké, okay, nou. Leuk nieuws, leuk nieuws. Gerard, had jij nog wat te melden? Ik vond het van de week heel nieuwsarm. Als ik heel eerlijk maar ik kwam. Ook omdat ik heel druk ben geweest. Je mag er met pensioen mee zijn. Je kunt toch heel druk zijn. Dus ik heb nieuwtjes van 500 jaar geleden. Maar daar ga ik jullie niet meer lastig vallen. Oké, okay, nou, dan heb ik er nog een paar. Even kijken. Uh, stond in de krant van, van vrijdag 6 mei. Nieuw leven voor Marie Boodschap. Dat uh, ja, gaat waarschijnlijk wel verkocht worden. Hè? Uh, Herman Erfgoed wil daar inderdaad in september beginnen met de bouw van 12 zorgappartementen. Koopcontact is nog niet getekend, maar um, het vermoeden bestaat wel dat het, dat het doorgaat. Um, even kijken. Het programmabestuur heeft deze week de huur opgezegd aan Spattheater. Die waren daar dus thuis he, met um, het bouwen van decor en um, verzorgen. Officieel moeten we uit zijn op um, 1 september, zegt um, Bart Aartsen, voorzitter. En um, ze starten op 14 oktober uh, ergens... Oh nee, dan komen daar voorstellingen in Jan van Bezouw. Aartsen is al wel bezig met een nieuwe locatie heeft er zelfs al drie op het oog, dus even afwachten waar het gaat gebeuren. Dus in ieder geval er wordt dus uh, zeg maar een nieuwe bestemming gevonden voor uh, Maria Boodschap. Dan even kijken, zag ik een leuk stukje staan in uh, de kant ook uh, ook het BD van uh, 6 mei. Piek en Muskus mogen naar Rio. De badmintonners uh, Jaco Arends, maar Selena Piek en Evje Muskus mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Nou, dat is toch grandioos hè? Muskers kijkt uit naar de speler. Dat deze droog uitkomt is heerlijk, stelt ze. Ik ben meer dan trots op onze dubbele kwalificatie. Nou, dat is uh, toch een uh, hartelijk applaus, vind ik, voor uh, dit duo. <coughs> en dan stond er ook een aardig stukje in, het, <coughs> in de Goordes Belang. Geschreven door Wil van der Kruis. En dat heet Afscheid nemen. <coughs> en dan neemt hij Afscheid van Johan Verwiel, de columnist uh, van het Goordes Belang. Maar ook van het Vries. En dan schrijft hij, en dat vond ik wel heel opvallend, ze waren kritisch op degenen die boven ons zijn gesteld. En op onze volksvertegenwoordigers. En zo'n kritische en soms hinderlijke volger van onze democratische organen is een absolute noodzaak voor een goed werkende democratie. En dat ben ik helemaal eens met Wil van den Kruis. Dus Wil, goed gedaan jongen. Dat waren mijn nieuwsjes. Zo, dan gaan we naar het onderwerp Theo. En we beginnen met jou, want jij moet uh, ons gaan verlaten om half acht. Om ja, half uh, of vijf of half Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we dus uitgebreid hebben over de voorjaarsnota. Ik heb hem uitgedraaid. Ik, denk, ik, had, ik, ik had hem nog niet, maar ik zeg tegen Gerard, waar is hij? Oh. Gerard heet hem rap toegestuurd. Rap toegestuurd. Ik vond het een goed leesbaar document. Ik vroeg me alleen af, gewoon zo, de voorjaarsnota. Uh, Politiek ben ik niet zo zeg maar, op de hoogte. Maar eh, komt er altijd in het voorjaar een nota? Ja. En is dat een soort voorloper op, op, op wat er dan komen gaat? Noem, is dit een beetje het... Hoe moet, hoe moet het verwoorden? Het, het, het marcheren van de gemeenteraad. Zo van, nee, nee, dat gaan we nee, doen. Nee, nee. Vast even een, zeg maar een, een, een schat voor de boeg. Van jongens, hier krijgen jullie mee te maken. Dit is ons beleid. Hier gaan wij als BMW mee aan de gang. Uh, is dat een beetje de opzet van een voorjaarsnota? Nou, de opzet is dus uh, je, we maken een miljardenbegroting en uit die miljardenbegroting wordt, ieder jaar gaan we dan uh, ver, of daarop verder beduren. En kijken dus welke uh, kosten kunnen we wat naar beneden bijstellen, omdat er uh, of het is iets is of ofwel het is wat meegevallen, dan stel, stel je een aantal zaken bij. Daarnaast ga je kijken van wat willen we aan nieuwe ambities. Uh, uh, uh, te toonspreiden, dan ga je kijken wat heeft de raad ons al inmiddels moties opgedragen om in de toekomst mee verder te gaan ja, ja, ja. en uh, dan ga je verder kijken, een verwachting neerleggen van, nou wat denken wij te krijgen uh, in het kader van economische ontwikkelingen want als de economie op, uh, beter gaat in Nederland, krijgen wij een percentage daarvan dus gaan we, hè, dat noemen wij dan gelijk de trap op, maar ook gelijk de trap af dus gaat de economie naar beneden toe, krijgen wij ook minder geld, gaat de economie omhoog, krijgen wij weer meer geld, dus al nu de economie wat beter gaat uh, denken wij dat wij uh, uh, uh, positieve ontwikkelingen hebben. En alles bij elkaar. Dan gaan we inschatten van wat, uh, hè, wat de, de, de waardeontwikkeling van je geld moet je meenemen. Dus dat noemen wij dan een mooi woord inflatie. Dan ga je kijken wat inflatie is. Dan ga je kijken wat voor re uh, rekenrentes moet je allemaal gaan toepassen. Er is nu een nieuwe uh, wet BBV, een bijzondere besluit financiële verhoudingen, uh, uh, Verantwoording, waarin gezegd wordt dat je aan een aantal nieuwe regels moet gaan, je moet gaan houden. Onder andere, je mag niet meer een rekenrente toepassen. Je moet nu namelijk een rekenrente toepassen die gelijk is aan ongeveer de waarde van de rente die je ook betaalt. Uh -huh. Dus je mag daar niet op verdienen. Uh, oh, nou, dat... En al deze uh, ingrediënten die we dan hebben, we gaan kijken hoeveel inwoners hebben, hoeveel huizen hebben, want het zijn allemaal parameters oh. die zorgen dat je een rijksbijdrage krijgt van, van het Rijk. Want bij al die parameters die zet je in een lijst neer, dan geef je aan de richting waar wij denken de begroting op te gaan uh, sturen en dan krijgt de raad, krijgt dat nou in handen... en die kan dan zeggen, nou, we gaan ermee akkoord... of daar, en daar moet je nog nuances aan of dat vinden wij niet akkoord. Dat moet je er maar uitschrappen. Dus dit is gewoon de eerste start... van, wij denken, de begroting... voor 2017... met deze parameter, met deze kentgetallen... op te gaan stellen. Mm -hmm. Nou, kunt u zich daarin vinden, ja of nee? Hè? Even een persoonlijke vraag, Theo. Ho Hoe lang blijf jij nog een wethouder ingeworen? Als ik niet weg wordt gestuurd... Dat kan altijd in de politiek, uh, mei 2018. Oh, dat is dan een best een behoorlijke periode. Twee jaar dus ja, maakt een nieuwe biljaar. Oh, zo. Oh, Je wordt zo. Weer normaal voor vier jaar gekozen, hoor. En, en, en, en? Ja. Ja, het is in 2014 verkiezingen. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar, dus, maar die plannen, dus uh, helemaal geen uh, behoefte zeg maar om te stoppen of zo, om lekker van de vrije tijd te nee, genieten. Om, om door te gaan zou toch de vraag nou, te zijn, denk ik? Nou, uh, nee. En, en heb, al... je, heb je het thuisfond ook achter je staan? Want jij bent al, ja goed, ook al lang met pensioen. De man werkt, zeggen eh, toch behoorlijk. Eh, Mijn ja. vrouw heeft een, een prachtig activiteitenschema en, en die wil ik niet in de war sturen. Hmm. <lacht> en jullie, nee, jullie plannen een paar activiteiten. Je vakantie. moet het wel samen vinden. Want als je uh, een, geen goed thuisfond hebt, en die ja. heb ik gelukkig altijd gehad. Dan uh, kan je niet uh, 60, 70 ja. uur in de week werken. Maar je, maakt gewoon, je maakt gewoon deze periode af ja. en dan, uh, dan zet je er ook echt een punt dan achter. Dan zet ik als wethouder een punt achter. Dat weet je nu zeker? Dat, dat weet je nu zeker. Ja. ja, nee, dat heb ik tegen mijn vrouw beloofd. Ja? En ja? Ja? Ik kom mijn belofte altijd na. En dan. Uh, ja, nee, <laughs> so. dat, dat doe ik altijd. En dan, uh, maar ik heb wel gezegd, ik ga nog wel op de lijst van de VVD staan, maar dan als lijstduur, lijstduur. of eventueel mocht er iets geks gebeuren, dat er altijd nog een voldoende backing is om in de raad te komen. Maar het is niet zo, Theo, dat ze op, op jou een beroep hebben gedaan van, nou, uh, probeer het nog maar eens een paar nee. jaartjes. Je bent nee. goed gezond, Er nee. is nee. Dus geen probleem. Je doet het goed, jongen, dus je blijft maar even aan de bak. Nee. Dat is niet gevraagd. Nou, Dat is vorige keer gevraagd. <laughs> <laughs> maar nu niet. Nu weten de, de partij weet heel nadrukkelijk en duidelijk ja, ja, mei ja. 2018 moet er een nieuwe wethouder komen. Als wij geroepen worden. Ga je het missen, dat werk? Ga je het missen? Ja. Ja. ja, maar jij straalt uit steeds. Gewoon erg plezierig vindt om te doen. dan straal je uit, vind ik. <laughs> dat, ja, is alleen, maar, dat is alleen maar goed hoor. Maar dat ik ga we... ervan uit, uh, en mijn vrouw weet dat ook, dat ik uh, mocht 2018 komen en uh, er komt iets leuks op mijn pad, mm -hmm. dan. Uh, uh, uh, een, een, maar het moet wel een beetje. Uh, uh, ik ga geen penningmeester worden van een voetbalvereniging. Er moet echt iets leuks op mijn pad komen dat ik zeg nee. van yes. Daar wil ik wel wat energie en tijd in steken. Hoef je niet af te kikken? Uh, Kun jij zovers als je het termijn nog op zit, zo in één keer stoppen? Ik kan dat me het niet voorstellen, jouw kennende. Dat heb ik één keer geprobeerd. Toen ik uh, 59 was in de pre ging, heb ik een week volgehouden. Ja, ja. <laughs> dat is te mooi. Ja, dat mooi. Het lijkt me ja. lang. Ja, dat is te, mooi te ja. <laughs> ja, ja. Als we naar de voorjaarsnota ja. kijken, wat, ja. wat vind je eigenlijk dat de belangrijkste knelpunten zijn uh, om de ambities die uitgesproken worden te realiseren? Wat voor beren zie je op de weg? Ik, ik zie geen beren op de weg, want uh, we, hebben een, we hebben sinds nee. kort, sinds, dit is de eerste keer in zes jaar tijd dat we een uh, bijna miljard sluitende begroting hebben. Ondanks dat we toch bijna 4 miljoen bezuinigd hebben hè, vanaf 2010 En dat, dat, dat, dat, dat vond ik even een, een raar iets aan. Ja, ik zou denken dankzij, maar misschien vergis ik me. Ik weet niet of dankzij is. Ja, als je niet bezuinigd had, had je dan toch een tekort gehad? Of, dan hadden uh, wij een, een behoorlijk tekort gehad. Ja. Nou, dan maar is het We hebben wel bezuinigd zonder ernstige uh, dingen te doen die uh, niet on onbekeerbaar zijn. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Uh, he, dus we houden we, alles wat we bezuinigen, kijken we altijd. Doen we niet iets wat we straks enorm veel spijt van gaan krijgen. Mm -hmm. he, want dan uh, zit je het paard achter de wagen te spannen. Dus waar kijken dan naar, naar gewoon. We hebben dus heel veel lucht uit de begroting gehaald. Hè. Dus mensen, de neiging is altijd van, uh, nou ik wil een begroting hebben, wat kost het me? Nou ik geef het een dwarsraad, het kost 37.000 euro, schrijf maar 40.000 euro op. Maar we hebben 300 posten. En als ik 300 posten maal een 1000 of 2000 euro overschrijding heb, als een soort zekerheidje heb ik 6 ton. Ja, dat vind ik echt politici, hè, die dat dan bezuinigingen noemen. Dat vind ik zo knap, hè? Dat je dan, nou, wij noemen dat uh, geen bezuiniging, wij noemen dat onderuitputting eruit ja, ja, ja, ja, ja. halen. Dat is geen bezuiniging. Ja. Maar daarmee re re realiseer je wel dat je begrotingssluitend blijft en dat je niet hoeft in te grijpen op uh, WMO-aspecten. Want als je naar WMO-aspecten kijkt, dan hebben we toch uh, in de kader van de uitkeringen twee keer de zaak met 10% verhoogd. Ik hoorde laatst op tv zeggen dat er diverse gemeentes zijn waar er een hele hoop geld op de plank blijft liggen vanuit die WMO. Hoe is dat hier in Goorlen? Wordt het daar optimaal benut en uitgenut en een beroep erop gedaan? Want ik vond het een heel merk, dat, het echt, dat ging over miljoenen. Die bleven liggen. Die dus niet zeg maar, ja, opgevraagd werden. Of wat. Maar dan denk je, van zouden mensen het niet weten? Dat is in Goorlen ook. Ja. Het heeft te maken met een aantal aspecten. Maar dan nou ga ik eigenlijk op de jaarrekening in. Die komt over drie weken pas aan de orde. Mm -hmm. Maar ik kan wel zeggen dat in Goorlen wij ook geld hebben overgehouden. Het heeft heel veel te maken met de... Vanuit de WMO? Vanuit de, vanuit de 3D's. De 3D's. En waar zijn de 3D's? Kom, daar ben ik hem weer kwijt. Arbeidsparticipatie. De WMO, of de WMO, van AWZ naar de WMO toe... En de jeugdhulp. Mm -hmm, mm -hmm. En wij hebben daar uh, uh, uh, bijzondere aanbestedingen gedaan als een van de weinigen in Nederland. Wij doen wel meer uh, dingen die, uh, die uh, vernieuwend zijn. Uh, zijn gelukkig ook overgenomen door een aantal andere gemeentes inmiddels. Wij kijken niet naar uurtje factuurtje, wij kijken naar de kwaliteit. En u moet voor die kwaliteit, moet u, krijgt u die prijs. En niet de uurtje zo zijn er nog wel meer dingen ja. die wij iets anders aangepakt hebben. Ja. Maar ik lees in Stadsnieuws Theo van, uh, even kijken, het gaat goed in Goorlen. De college ziet positieve ontwikkelingen. De economie herstelt, de vrijheidssector ontwikkelt zich. De huizenbouwprogramma's lopen goed. Goorlen groeit zoals een van de weinige gemeenten. Toch geven ze een waarschuwing af. Je zult moeten bezuinigen. En inderdaad, in de Brabantse Dagblad staat dan. Onder het motto: De gebruiker betaalt. Zullen sommige goordenaren het in de portemonnee voelen. dat de gemeente goorden de in- en uitkomsten dichter tot elkaar wil brengen. De begroting klopt. Maar hier en daar mocht de oppositie nog niet nog over niet ingevoerde posten. Waar hebben ze het dan over? Nou, we hebben dus gezegd: van we hebben een aantal uitgaves. En uh, als je gaat kijken hoe die uitgaves uh, dan zijn opgebouwd en je kijkt wat de gebruiker daarvoor uh, uh, betaalt, dan is, staat dat in, in geen enkele verhouding en uh, kan ook soms leiden tot concurrentievervalsing van andere situaties. Mm -hmm. En we hebben gezegd, wij gaan wat langzaam, gaan we kijken van kunnen we die twee zaken wat dichter bij elkaar brengen, en mm -hmm. we beginnen dan volgend jaar... met uh, 25.000 euro. Uh, uh, een voorbeeld. Ik denk dat het al een voorbeeld mag zijn. Dat is de marktvordering. De marktvordering. Wij betalen uh, een, een dikke 30.000 euro... aan uh, kosten voor de markt. Mm -hmm. Maar de markt meestal maal, betaalt maar 8.500 euro. En dan denk je van... ja, dat staat niet in verhouding. Want een winkelier krijgt dat ook allemaal niet. Mm -hmm. Die moet ze huur betalen. Die moeten andere dingen betalen... Dus moet je eens even kijken van de vervuiler, hè, degene de gebruiker. Mm -hmm. Zo heb je ook een aantal uh, uh, uh, vergunningen die er gevraagd worden. En eens dus gaan kijken wat de werkelijke kosten zijn ten opzichte van de kosten die wij in rekening brengen. Die staan, maar ook omgekeerd heb je ook hoor. Dus uh, het is niet allemaal negatief. Maar die staan eigenlijk niet in verhouding tot elkaar. Want dat betreft... en, en, en dat probeer je wat dichter bij ja. elkaar. Ja. Je, ja. je, je ja. kan je indenken, ik weet niet of u vorige week de een week of twee geleden de Tilburgse... de Brabants Nieuwsblad heb gelezen... dat de gemeente Tilburg plan is om... Uh, wij gaan het niet doen. Laten we het we wel voor opstellen. Maar ik geef even als voorbeeld... dat uh, de kosten van sportterreinen... dusdanig schrikbarend hoog zijn geworden. Dat, uh, en de, uh, de huurden worden maar geïndexeerd met indexatie. Hmm. Ja, en dat je dan zegt... Ja, het loopt nu zo ver uit de pas... Dat je zegt, van nou moet je niet eens een keer gaan kijken om dan die, die, die, die extra kosten die je moet maken, of groot, extra groot onderhoud die je moet doen, om dat dan maar een stukje meer, wat meer in rekening te brengen bij de gebruiker. Bij de... Die kosten lopen echt uit de pas? ja, Zo, ja, ja? Een heleboel kosten lopen uit de pas. Ja, ja. Zodra je gaat subsidiëren, dan uh, lopen een aantal zaken uit de pas. Dat je kunt ]en... dat ook noemen uh, dat dat een prioriteit is die je politiek stelt. Nou, dat kan politiek dus bepalen. Ja, ja. Wij hebben dat er voor over. Ja. Op ja, ja, dit punt, een, uh, in de voorjaarsnoten, een zin die, die ik gewoon niet snap. Daar staat, uh, want dat gaat over dit, zo wordt een belangrijk gedeelte van de kosten van het loket niet gedekt uit het budget en sociaal domein. Ja. En dan denk ik, kan ook gedacht worden aan kosten die gemaakt worden voor preventie. Is het nu de bedoeling dat... De decentralisatie bedragen dat daar de kosten van het loket uitgedekt moeten worden? Of is het gewoon een beetje een kromme zin die anders bedoeld is? is in het verleden, uh, en dat groeit, dat groeit, dat groeit, dat groeit, uh, is het loket opgezet. Uh, daar hebben toen een aantal mensen zijn erin gaan zitten. wij zijn er zelf als gemeente in gaan zitten en er is nooit een goede kosten toerekening gemaakt van de totale kosten van het loket, hè, dus de energie alles wat daarmee samenhangt de afschrijving, het onderhoud, De totale kosten is daar nooit naar gekeken of dat wel goed geallokeerd is naar de juiste kosten plaatsen toe mm -hmm. dat hebben we nu uh, vastgesteld en het tweede is, nu een uitbreiding heeft plaatsgevonden van het loket. En daarvoor hebben wij de uitvoeringskosten betaald gekregen... bij die drie decentralisatie opbrengsten. Toen hebben we gezegd, dan moeten die kosten ook daar Dus Degene die die kosten veroorzaakt, moet ook die kosten betalen. Want dat hebben we nu ook gelijk rechtgezet met betrekking tot het loket. Ja, toch is het niet helemaal duidelijk. Je krijgt taken gedecentraliseerd... Uh, aan de ene kant uh, is dat het verstrekken van uitkeringen. Aan de andere kant is dat het bureaucratisch apparaat dat bij het verstrekken van die uitkeringen hoort. Ja, Daar worden normbedragen uh, voor gegeven. Het uitgangspunt, als ik het goed begrepen heb, is geweest dat uh, wat je krijgt doorgaat naar, uh, naar de uitkeringen. Uh, nee. uh, en, want er is toch een aparte component in het vergoedingensysteem voor de overheidkosten. Of zie ik het nu verkeerd? ja. Uh, toen de, de, even, uh, even terug naar de 3D's, Gaan ja. ik zo terug naar de, de 3D's, daar, uh, hebben ze in eerste instantie gezegd, er zijn geoormerkte gelden, dat is na drie maanden, is dat al weggelaten door het ministerie, en die, uh, uh, die gelden zijn nu gewoon algemeen, uh, algemeen middel. Alleen wij binnen hebben gezegd, dat geld dat wij krijgen, dat gebruiken wij voor het doeleinden waarvoor we het gekregen hebben. Dus daar hebben we nou nog geen bezuiniging op toegelaten. Het enige wat we wel gedaan hebben is... ...in die gelden zitten exploitatiekosten. En die exploitatiekosten, die hebben we gezegd... ...die brengen we nu ten laste van de kosten die we nu extra maken. Nou, en dan kom je even terug naar die WMO, die, die, die, die 130.000 euro. De, van die 130.000 euro, die werden nu weggeschreven op de algemene dienst... als ze te maken hadden met de WMO-activiteiten. In de WMO-activiteiten hielden we ieder jaar geld over... We zeggen, waarom brengen we dan die 130.000 euro die veroorzaakt worden door de uitvoering van de WMO, brengen we niet uit de tas van algemeen in dienst. Die moet gewoon teruggebracht worden naar de uitvoeringskosten van de WMO. En daar krijgen we ze ook voor van het ministerie. Dus dat is nu rechtgezet en dat is die, dan, dan creëer je een besparing. Nee, dan ja, schrijf wel. je het net erop. Maar ik zie ja. niet hoe je daarmee bespaart. Maar, ja, uh, klopt, we schrijven het net erop. Ja. Maar daarmee breng ja, je wel... Dat vind ik overigens prima hoor, daar, maar Daarmee daar breng, iets breng je wel de algemene dienst, breng je wat zuiver in beeld. van dit zijn de kosten ja. van de algemene dienst. En dit zijn de kosten die veroorzaakt worden de diverse kostendragers. Ja, maar goed, je moet ook oppassen. De onderwijsambtenaar komt nu op onderwijs te drukken. Altijd. Ja? Okay. Ja. Ik vraag het me even. De, maar dat heeft verder geen de consequentie. Ambtenaar, de ambtenaar verkeer en vervoer drukt op het... Het traject van openbare ruimte. En de ambtenaar die ze bezig met groen... ...drukt op het project van, uh, uh, de, van de groenvoorziening. Of van bomen kweken, of van uh, bomen. Of van uh, riool, of van uh, afvalstofhebbing. Die kosten worden geallocueerd naar die kosten toe. Okay. Zodat je een zuin, Als u hem dan aan mij vraagt, wat kost iets? Dan kan ik u zeggen, dat kost je zoveel. Mm -hmm. Er is ook nog totaal geen zicht zeg maar, op uh, de kosten... ...die uh, de gemeente Goerle bericht gaat maken... ...voor uh, opvang van vluchtelingen, Nee. Want wat dat betreft vind ik, denk ik, van elke gemeente moet toch, moet toch vluchtelingen opnemen. Ja, maar... Of nou statushouders zijn of vergunningen. Maar in Goerlen is, is het een zeer moeizaam verlopend... Ik, ik, nee. zie, ik zie er erg weinig in Goerlen. Nee. Eén. Uh, je hebt dus uh, drie soorten vluchtelingen. Mm -hmm. Crisisopvang, noodopvang, statushouders. Een crisisopvang hebben we gehad, hè? Toen crisisopvang, in de daar kreeg uh, kreeg als gemeente ongeveer 90% of... 85% van terug van het Rijk. Ja. Dus het heeft ons 15% gekost. Noodopvang wordt voor bijna 100% helemaal betaald tot COA. Ja. En statushouders daarvoor uh, moet je een het opvangen. En daarvoor heb jij de kosten met betrekking tot... Uh, ...inhuizing, uh, bijstandsuitkering... ...maar dat is helemaal afhankelijk... ...van wie krijgt ik krijg een gezin... ...even een theoretisch model... ...ik kan tien jongelui lui krijgen van 18 jaar... dan moet tien keer bijstand uitbetalen... ...ik kan ook een gezin krijgen van twee keer vijf... ...we hoeven maar twee keer bijstand te betalen. Ja. Dus, dus... ...en daar zit je ...maar daar heb je als gemeente niet de, de, de keuze in. Dat daar is, hebben we geen keuze bij... ...we krijgen gewoon een taakstelling... Ja, ja, ja. ...en dit, vanuit die taakstelling... Zeggen ze, je krijgt er zoveel. Nou, en dan op dat moment gaan we weten wat we uh, moeten betalen. U hebt nu ook gelezen dat het ministerie nu gezegd heeft... wij zullen wat meer bijdragen bij de mensen met een uh, vergunninghouder. Ja, Vroeger heette ze uh -huh. staatshouder. We zitten nog steeds te wisselen. Uh -huh. Staatshouder, vergun vergunninghouder. En jullie krijgen nu een betere bijdrage... ook voor onderwijs en voor andere zaken. Want ik lees ook... Ik lees nou, ook in de... het gaat het ons geld kosten, maar ja. als u mij nu gaat vragen... Ja. Hoeveel? Dan weet ik dat niet. Ja. Want ik weet niet hoeveel mensen uitkering krijgen, hoeveel mensen ik daar nee. moet helpen, hoeveel kinderen naar school toe moeten. Maar dan zeg ik altijd, laat het nou eens 50 of 60 zijn. En laat het nou, laat het nou eens even theoretisch model zijn, hè, zoals het in de, in de landen gaat, dat zo'n statushouder zo'n tussen de 5.000 en 8.000 euro kost. Dan praat je over 60 keer 5.000 euro, drie ton. Ik heb, een, ik heb nog steeds een reserve van bijna 8,5 miljoen. Maar ik lees ook in de armen van. Hoor. dat de gemeente het ook als een morele plicht en noodzaak ziet ja. om een bijdrage te leveren aan het landelijk vraagstuk van vluchtelingen en vergunninghouders. Ja. Dus, dus de gemeente, het collega's van BW is op dit moment van oordeel, we doen nog te weinig. We kunnen best zeg maar een tandje bijzetten. Want in, in feite, is, in feite is, dit, is dit een heel vriendelijk aanbod van jongens, kom maar. Nee, nee. Kom maar. Nee, nee. ik ga even terug. U heeft in de krant kunnen lezen afgelopen zaterdag hè? Dat uh, er op dit moment een regionaal uh, beleid is. Vanuit het hart van Brabant moeten wij 2800, uh, uh, 2800 vluchtingen opvangen. Uh, even uit mijn hoofd hoor. En uh, Dat wordt verdeeld over alle gemeentes in de regio. We hebben in totaal negen gemeentes. En het wordt over noodopvang. En het ja. wordt over noodopvang. Want statushouders moet ik er 56 opvangen. Ja. Nee, statushouders, voor de duidelijkheid denk ik, dat is gewoon een verdeling over het hele land. En dat ja. hangt af van het aantal zodat ja. dat wordt goedgekeurd. Ja. Nou, dat is ind werk. En, dus wij, dat, en uh... wij voldoen al die jaren aan onze verplichting die we opgelegd krijgen. En ook voor dit jaar en ook, ook voor volgend jaar zullen wij gewoon aan die verplichting voldoen. We hebben wel één uh, argument uh, in, in, bij ons in de gemeente. Statushouders mogen nooit tot verdringing leiden van mensen die ook, weer, uh, ook huizen zoeken. Mm -hmm. Dus wij doen extra. Dat is onze uitgangspunt. Dus het kan niet zo zijn dat iemand hier een aantal jaren in de, in, zit te wachten op een huis. Dan komt de staatshouder die voorgaat ten opzichte van iemand die hier woont. Hè, dan gaan we gewoon zorgen dat we uh, uh, ja, zeg maar parallele parallelle situaties on, uh, zetten. Dat mensen, ook onze Goordense mensen gewoon een huis krijgen. Mm -hmm. dat hebben we wel als uitgangspunt kom even terug naar die, uh, die noodopvang, dus je hebt crisisnoodopvang. dat doen we niet meer, hè? dat heeft het ministerie gezegd dan dan drie dagen en dan weer drie dagen drie dagen daar natuurlijk drie dagen nou, daar hebben we ook helemaal niet goed van wij hebben gezegd wij willen wel aan noodopvang meewerken in regionaal verband mm -hmm. en daarvan heeft hij in de kant kunnen lezen dat de commissaris van de koning heeft gezegd, ik wil dat uh, uh, 17 mei dan zet u mij, bij mij een rapport ligt, hoe de regio, alle regio's, alle zeven regio's in Brabant, hoe ze die mensen gaan opvangen. Oké, okay. nou, het is bijna. Er een ook een, een, een, een taak in. En vanuit die taak zullen wij, en dat is waarom ik nu vroeg. Heb, Bijna vijf overhalen Jij moet eigenlijk ons gaan verlaten. Ik heb dan ook één heel snelle vraag. Het begrip city marketing. Leg deze even in een paar fraaie volzinnen uit. Wat city. is daar nou exact city marketing? City marketing, ja. En waarom, waarom hebben ze daar geen gewoon Nederlands woord voor? Nee, we hebben geen Nederlands woord voor. In nutshell. In nutshell is gewoon sessie. Wij willen Goorle gewoon aan de mens laten zien dat wij een leuke gemeente zijn. Dat er veel te doen is. Dat we een leuk winkelcentrum hebben. Dat er ah. voldoende werkgelegenheid is. En dat we kaart zetten. Ja, nou voel ah. En dat noemen wij city marketing. Bij City Marketing hoort dan een stukje pr en een stukje daaronder. Is dan die bundeling gevonden met die ondernemingsvereniging van de leisure. die gaan ook beginnen. Dat is ook een eerste stap naar City Marketing. Promoot je nou als dorpje een leuk dorp? Dat veel te beleven is, veel te doen is, helemaal eens met jou, helemaal eens met jou. En dat is dat verslaan we onder City Marketing, maar wel in je vrije tijd en niet ja. in je leisure time. Theo, bedankt dat je er was. Het is vijf over half acht. Wij moeten naar de muziek. Ja. Maar je komt vast nog een keer terug, want ik heb nog talloze vragen uit die voorjaarsnota. die jij ook neemt aan Gerard. Ja. Maar hij is, we, we, we spreken af. We spreken af. Hij is Dat nog niet drukken. Hij is nog niet van ons af. Dan moet je je best doen. Je weet uh, hoe ik mijn best ervoor gedaan heb. Ja, we staan achter je. Ja. Hey, je komt nog een keer terug. Ja. Bedankt was. Succes. Dan gaan we naar de muziek. Even kijken. En ik denk, eh, even kijk even naar Stefan. Ik had twee muziekjes geselecteerd, zullen we toch maar één, pak maar één. Pak er ja. maar één, joh. We zullen één muziekje pakken, <laughs> ja, want ja, anders ja, komen we tijd te precies kort. He. Dan gaan we draaien, dan gaan we draaien. Er komt van een CD, een driedubbele CD van Willem Duis van de muziekmuziek -muziek van het radioprogramma. Dat heeft die man 35 jaar gedaan. En dan draaien we Nancy van Corrie Brokken, maar het origineel is van Frank Sinatra. De muziek is van Jimmy Van Heusen en de tekst is van Willem Duis. Luister maar eens. Schubert en Bach, mijn Nancy met haar lieve lach, ze heeft lak aan gewichtige dingen, ze krijgt Als Ze praat blijkt het hier door op zingen. Oh hoe zij zegt. Dagmam. Ze is met geen filmster te vergelijken. Hoe kan ons zo guitig kijken. Ze maakt een feest van elke dag. Mijn zie met een lieve lach. Ze heeft lak aan gewichtige dingen. En dit was Nancy van Corrie Bokke. Nancy with a laughing face met het lachende gezicht. Een tekst van Willem Duis. Ik moet nog even een omissie goed maken naar Kim Spijners. Dit is de correspondent van het Brabants Dagblad. Die schijnt altijd even door wat er de komende week in de krant komt te staan. Nou, onder andere, uh, het grafische bureau Goorlem krijgt geen doorstart. De curator heeft wel een aantal gesprekken gehad, maar dat uiteindelijk was er geen enkele partij die het bedrijf wilde overnemen na het faillissement. Het pand is maandag leeggeruimd. Er zijn al wel weer nieuwe plannen voor de ruimte. Meer hierover in de krant van morgen. En dan uiteraard de streetrace. Die raast maandag, wel tweede Pinksterdag, door de straat van Goorlen. En het, de kant laat een van de amateurfietsers aan het woord die vanaf het eerste uur meedoet aan deze streetrace. Nou, dat was weer het nieuws van Van Kim. En dan gaan we naar onze twee andere gasten. Dat zijn Saskia Berkers en Roland Ansems. Allebei manager op de aansteden. Maar wel met een iets ander aandachtsgebied. Hè? Saskia, jij hebt ja, ligt zelf eens even toe. Wat is jouw aandachtsgebied? Ja, ik, ben, ik hou me vooral bezig. Of ja, ik hou me bezig. Eigenlijk zijn het vooral de medewerkers die zich daarmee bezighouden. Maar mijn aandachtsveld ligt vooral rondom de afdelingen met mensen die een uh, niet aangeboren hersenletsel uh, hebben gekregen, ofwel -A heet het, dat is niet, ja, -A dat is de niet afkorting en AH niet aangeboren hersenletsel, ja. of in ieder geval mensen met ja. somatische uh, mm -hmm. zorg en somatische fysieke, die fysieke zorg uh, mm -hmm. nodig hebben. Ja. Ik verwijs even naar het... Uh, nou, toch wel, vond ik een goede artikel in het uh, Godes Belang van, van Maartje Bertens. En met die kop zo Elisabeth bruist. Uh, leuk, dus uh, ga naar het lentement. Zo begint het, uh, het artikel dan uh, toch ook even binnenlopen bij verpleeghuis T.B. Elisabeth. De deuren staan wagen bij het openen. Van harte welkom. Uh, jij zegt... Er zijn nog... Er... Nooit echt veel mensen binnen geweest. Is dat inderdaad zo? Want ik zelf kom er al tien jaar vanwege, dus omdat een beroep mij op al bijna ja. tien jaar is opgenomen. Dus je komt er heel vaak. En dan zie ik altijd mensen rond jou. Maar, uh, en ja, daar zijn uh, leuke bij he, leuke dingen. Want na 23 mei, dan is er, uh, dat heet dacht ik, Tebe uh, God Talent. Tebe yeah. uh, ja, yeah. Talent. Ja, dan wordt er de, ik heb er ja. een paar keer meegemaakt. Dat is echt kostelijk om te zien. Dat klopt. Een hele hoop, ja, zeg die maar, de, de gehandicapte ja? Mensen die dan, die dan optreden en dat doen ze met hart en ziel. Ja. Ja. Nou, je zit er bijna geëmotioneerd naar te kijken. Joh. Dat is ja, fantastisch. Klopt. Ja, en er en is dus even nog een leuke bijkomstigheid... We hebben vorig jaar ook mee mogen doen. Yeah? <laughs> dus dat was inderdaad oh, gewoon heel erg. En, en, en dit, jaar ja, weer, ja. dit jaar weer? Die, jullie doen dit jaar weer mee of niet? Nou, ze hebben ons wel gevraagd. alleen Roland, die, die twijfelt <laughs> nog, uh, nog een beetje. Maar, maar Saskia nu uh, zeker mee. We zijn het wel van plan, maar Het gaat ja. vooral over, en dat is, ja. dat is ja. echt heel erg leuk. Wat je, wat je ja. ziet, is dat bewoners ontzettend veel... Ja. Plezier hebben om ja, dat ja, uh, ja. voor te bereiden. Ik moet en zeggen, ik, heb, ik heb er ja. echt, echt ja. van zitten genieten uh, de, de afgelopen jaren. Geweldig, wat ze dat aan doen, jongen. Ja. Het enthousiasme waarmee ze dat brengen, dat is onvoorstelbaar. En de lol, <laughs> en de lol van tevoren die ja. ze ja. hebben. Ja, wat ja, ja. ja. ja, veel energie in ja. ja. ja. Zeg maar, je zegt Oké, ook, woord, wij willen Wat is jouw afdeling? Want daar zijn we nog niet aan toegekomen. Ik aan heb de andere. Of waarom? Van Roland. Ja. Uh, mijn afdelingen zijn vooral de afdeling met de psychogeriatrie. En dan zijn de bewoners uh, met de dementie. Ja. Uh, dus dat is vooral mijn aandachtsgebied. Ja. Uh, maar ook nog even terugkomend op uh, waar je mee begon. Uh, wat we het ook nog wel steeds horen, zijn mensen die uh, wel het verpleeghuis kennen. Um, maar ook juist de stap niet durven binnen te zetten. Hè? Ja, Van wel wetende, of ik rij hier al jaren voorbij. Ja. Um, maar ja, dit is wel de voordeur. Maar ja, ja als je er niks... Ja. Hoe kom ik dan binnen? En dat, ik, ik vind het een goed initiatief. want Ik bedoel ik kom, al, ik kom al tien jaar en ik kom, ik kom in, in, in die groomteruimte waar mensen zeg maar, een kop koffie kunnen te kennen. En ik kom in het roken als mijn daar een sigaretje zit te roken. En ik kom een keer op zijn kamer. En verder kom je eigenlijk niet. Hè? Nee. en is een keer als we overleg hebben... Hè, met, met, met de verpleeghuisarts en, ja. en, en de, de, de zorgcoördinator. Dus ik vind het een ontzettend goed initiatief... om dat te laten zien. Ja. En er is veel verbouwd, hè? Is, het is, het uh, is aardig opgeknapt, hè? Ja, het is behoorlijk uh, gerenoveerd. Ik ja. bedoel, het is, uh, kijk, het is gewoon een oud verpleeghuis. Dat, ja. dat, dat ja. veranderen we niet, en zeker niet aan de buitenkant. Even, even uh, heel snel daarop terugkomen. Ja. Uh, er is ooit, zijn ooit plannen geweest om het te af te breken en het uh, elders iets verder weg, iets meer naar achteren richting uh, Puinbroek op te bouwen. Maar die plannen zijn volgens mij volledig van de baan, hè? Of ja. zijn er die nog wel, maar... Uh, ja, er zijn altijd nog... Kijk, dit huid, het is een oud huis. Op een gegeven moment zul je daar iets mee gaan nee, moeten. moeten hè? We hebben het nu zo ver gerenoveerd... dat we echt een aantal jaren door kunnen. Ja, ja, ja. Uh, ondertussen staan we natuurlijk niet stil. Alleen willen we dat wel. Daar waar het... Hè, no dan zullen we heel goed moeten kijken wat is er nodig. Mm -hmm. Maar ook hoe verhoudt zich dat... Door al, door, tot alle maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn. Mm -hmm. hè? Rondom... Zorg. Uh, hoe, hoe zien we dat? Hoe zien we dat? He, die ontwikkeling binnen Gorlen? Maar wat je wel ziet, is dat het huis zeker voor de komende jaren uh, voldoet het weer. Maar is inderdaad zo'n huis, is het inderdaad dan verouderd? Of is het dan? Op, want als je door die gangen loopt, de mensen hebben allemaal een eigen kamer. Ik vind de kamers ja. zien er bijzonder aardig uit. Ze hebben ja. er vaak ook een, een gecombineerde toilet-douche. Dus ja. Vaak maken ze er met twee gebruik van. Dan denk je van, nou, iedereen heeft toch zijn eigen slaapkamer. Een ja. ja. royale slaapkamer. Ja. Wanneer zeg je dan, het, het gebouw is afgeschreven? Want zet maar weer eens even een nieuw gebouw neer. Hè. Dat kost toch klauwen met geld? Dat, ja, ja. Ja, maar wat je nog steeds ziet is ook uh, We hebben natuurlijk tijdens de renovatie hebben we de één persoonskamers gecreëerd. Hè. Op de afdeling uh, uh, waar de bewoners leven met een dementie hadden ze nog twee persoonskamers. Ja. Uh, wat je op sommige afdelingen nog wel ziet is dat uh, niet iedereen een gekoppelde kamer heeft met een badkamer. Uh, en aan die soort dingen zie je uh, dat het een stuk, uh, een stuk verouderd is. En dat je op, op een gegeven moment ook veel geld uit moet gaan geven om het up-to-date te maken aan de renovatie. Ja. Ja, uh, ja. En ja, goed, je moet ook met, uh, met de tijd mee. Ja. Maar Waar ik ook van opkeek was: van er zitten 160, 160 patiënten. Ja. Ik denk: mijn god, als je dan binnenloopt. Ik loop bij mijn broer binnen en ik zie anderen en je er ook op koffie. Maar er is 160 mensen daar ja, zitten. moet je niet vergeten. Oh, dat geldt ook voor de Gerakken. Ja, neem ik, ja aan. ik wou dat zeggen, is, hè, ja. we hebben natuurlijk op Gerakken ja. 33 uh, ja. mensen wonen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een, sowieso een hele ja. bijzondere uh, doelgroep altijd binnen het Elisabeth. Ja. En daar zit ook het stukje bergvennen nog bij. Ja. Hè, wat de aan de overkant zit. Er ja. ja. ja. wonen ook uh, uh, acht mensen op dit moment. Wat ik ook heel fraai vond was, we hebben verschillende PG-afdelingen. hebben. dat staat dan dus voor psychogeriatrische zorg. En eh, ook met name die verschillende leefmilieus. Dat vond ik ook heel nieuw. Een stimulerend leefmilieu, een structurerend, een beschermend. Legt dat eens uit, wat, waar, waar, waar, waar moet ik dat onder verstaan? Wat is, wat is een stimulerend leefmilieu? Nou, voorheen uh, hadden we drie huiskamers en uh, zaten alle mensen bij elkaar... Uh, wat we nu naar gekeken hebben is uh, iemand die uh, uh, we hebben gekeken naar prikkeltolerantie uh, als iemand ziek wordt in zijn hoofd zeg maar uh, dan iedereen heeft alles nodig hè? stimulans, structuur, uh, bescherming ja. maar iemand gedijt het beste in een bepaalde omgeving en een stimulerend leefmilieu is bijvoorbeeld dat uh, je ook best wel veel prikkels kunt hanteren. Ja. He, dan, dan kun je gezamenlijk ontbijten. kun je met meer mensen aan de tafel. Dus als je nee, mensen meer, zeg maar, zou prikkelen, zou stimuleren, dan komen ze tot meer dan nu, dat nu toe het geval is. Gewoon, ja? gewoon heel simpel, als je met elkaar aan tafel zit en je zit met elkaar te eten. Dan, ja. dan zien eten, doet eten. Ja. Uh, ja. Uh, samen de taart bakken. En of dit die taart dan precies ja. rond is. Dat ja. is, niet, is niet belangrijk, maar wel gezamenlijk. Uh, ja. En mensen die in een ander leefmilieu beter gedijen, uh, kunnen hier juist door overprikkeld raken. Ja. Waardoor ze een ander gedrag gaan vertonen of misschien zelfs uh, uh, agressie vertonen. Ja. Of, uh, ja. Overigens geldt dat die leefmilieus ook voor de. Die, die, die hebben ja. we zeker op de, alle afdelingen van hem, hè, waarin de uh, dementerende wonen. Maar we hebben hem ook hm. gerealiseerd bij de uh, niet-aangeboren hersenletsel, ja. afdelingen van Geerakker. Ja, ja. Omdat in principe wat er zeg maar, uh, aan de hand is, in je hersenen hetzelfde gaat. Ja. En op zich, zo'n zo voorbeeld van die taartbakken. Op alle afdelingen kan je een taart bakken. Alleen bij stimulerend bij zou je kunnen zeggen, zullen we een taart gaan bakken? Ja. En als het gaat over in een structurerend leefmilieu, dan plan je dat. En dan ja. plan je dat, gaan we volgende week de taart bakken... Ja. En dan gaan veel meer alle stappen vooraf worden uitgelegd. Uh, wat gaan we doen? Wanneer gaan we dat doen? Met wie gaan we dat doen? Hè, dus daar is het veel bedachtzamer allemaal. Een psychologische benadering zo. Moet, moet je dit zo zien? Ja. Of? ja, maar vooral gekeken naar de behoeften van, van, ja. van de, van de mensen. Van de van de bewoner. Ik zeg altijd, wat moet je nou zeggen? Ja. Patiënt, cliënt, bewoner. Ja, wij hebben het ik hoor ze vaak praten ja. over cliënten, hè? Je ja, moet, moet liever niet over patiënten praten, hè? Nee. Nee. bewoners of cliënten. Ja, ja. bewoners, cliënten. Ja. Maakt dat jullie leven of leven, jullie werk aantrekkelijker, dat je meer die variatie in kunt brengen, of juist zwaarder? Omdat je nu met veel meer verschillende mensen rekening moet houden, in plaats van te zeggen, ja, one size fits all, om het nog maar even op zijn Engels uh, te zeggen, uh, dat... Uh, over het je hoort toch heel vaak dat, zeker in dit soort huizen het werk eigenlijk steeds zwaarder wordt, steeds lastiger, ja. uh, steeds veel eisender. Voelt dat buren ook zo? Ja. Ja. ja. Er wordt uitgebreid geknikt, maar misschien ja. kun je ook iets toelichten nou, wat, wat, wat, wat, wat, op welke je, manier dat. Dan wat je komt. natuurlijk merkt, is dat uh, mensen langer thuis blijven uh, wonen. Uh, en op het moment dat ze uh, in, ons, ja, in een verpleeghuis komen wonen. Uh, hoe we het schrijven, hè, van, van, uh, het is een goed alternatief. Hè? Mensen blijven ja. natuurlijk liever thuis wonen, maar op het moment dat het ja. niet meer gaat, is, is, is, is uh, ons verpleeghuis een goed alternatief. Uh, maar komen wel zwaarder binnen, uh, oftewel lichamelijk zwaarder, uh, of al met, met, met gedragsproblematieken, uh, ja dat merk je wel. Misschien eigenlijk wel te laat vanuit dat perspectief gezien, omdat de stap dan misschien te groot wordt. Nou, nee, niet, niet te laat. Ik denk dat, dat het komt op een ander moment. Um, maar wat we ook zien is dat medewerkers worden ook meer geschold. Ja. He, dus dat, dat zie je ook. He. Bijvoorbeeld agressie, he. even als maatschappelijk uh, uh, verschijnsel zou ik maar zeggen, he. van hoe, vaak, uh, hoe vaker dat voorkomt. Ja, dat zie je in zo'n verpleeghuis ook. In die zin is het verpleeghuis eigenlijk gewoon een, een, een klein goorle, zou ik maar zeggen. Ja. Waarin allemaal dezelfde dingen voorkomen. Alleen, wat je wel doet, is medewerkers proberen daarop voor te bereiden. He, we, ja. we zijn nu heel erg uitgebreid bijvoorbeeld alle medewerkers aan het trainen rondom... He, wat, wat, wat doe je? Wat ja. kun je voorkomen he, rondom agressie? Of ja. wat, wat zie je? En vooral met het idee, als je op tijd reageert op de goede manier ja, ja. kun je heel veel uh, voor zijn om ja. te doen dus het wordt voor medewerkers lastiger uitdagender en dus hè, het, is, het is allebei een ja, beetje ja, ja, ja. het is allebei maar, ja, en, en we hebben natuurlijk familie die we veel meer ook betrekken bij en vragen bij de zorg hè, ja. voor de extra dingetjes en uh, dat kan ik zonder meer ja. beamen dat we zijn regelmatig zijn er bijeenkomsten Waarin ik vind nu wat uitgenodigd en erbij betrokken wordt. En uh, ja, ik vind dat het op een hele goede manier gaan hoor. Dat, ik vind dat uitstekend. Wat is precies het verschil tussen, tussen een structurerend en een beschermend leefmilieu. Uh, nou, structurerend zijn vooral. Uh, de mensen die, die waar ik net van Saskia vertelde, structuur nodig hebben. hebben. Ja, ja. Uh, daar zie je ook wel vaak de. de uh, gedragsproblematieken ontstaan ja. dus mensen die alleen op een tafel willen zitten en die in groepsverband ja. Ja. dus uh, op uur en tijd op welke dag uh. en een beschermd leefmilieu zijn vooral uh, bewoners die uh, een prikkelarme omgeving nodig hebben uh. een prikkelarme omgeving ja, nodig dus, hebben dus, die, dus, he? dus is eigenlijk tegenover tegen de bescherming nemen die, zijn, die willen misschien te veel of uh, te nou, uitbundig of hoe, uh... nou, die kunnen minder prikkels hanteren Oh, um, ja, ja. En uh, wat we vooral niet doen, is kijken naar het ziektebeeld, maar ja. wel kijken vooral naar het gedrag. En ook al is iemand uh, bijvoorbeeld niet zo ver als in dementie, uh, maar kan, is bijvoorbeeld angstig, ja. uh, past hij ook goed in een beschermend leefmilieu. want die, die, die kan niet zoveel prikkels aan het Is dit een nieuw beleid binnen, het, binnen TB Elisabeth en betekent dit ook dat mensen die hier dus momenteel werken als verpleegkundige aanvullende opleidingen moeten gaan volgen? worden de eisen, zeg maar, ten aanzien van de verpleegkundige verzwaard? Um, wat we vooral proberen... Kijk, verpleegkundige is verpleegkundige... Ja. en die kan heel goed verpleegkundige handelingen doen. Ja. He, da daar worden mensen voor opgeleid. En we hebben het over verpleegkundigen, want er kunnen ook verzorgenden zijn, he? Ja. En wat we vooral intern proberen... is ze veel meer op te leiden... Naar, naar dat andere stuk. Dan gaat het over gedrag. Wat heeft iemand nodig? Benaderen. Ik noem het altijd een beetje... proberen hem altijd voor mezelf plat te maken. Van we kunnen heel goed pleisters plakken. En we weten wanneer we die pleister moeten plakken. Maar het wordt aangenaam voor iemand... als je ook goed weet hoe je dat doet. En dat je dat op een prettige manier doet. En dat je ondertussen... Gewoon bezig bent, maar wat heeft iemand nog meer nodig dan behalve uh, ja, die pleister, ja. he, die, die moet, die pleister moet. Uh, maar kunnen al jullie En Die Met. mag ook weer af, ja. ja. Daar moet je op letten. Ja. Wat gaat ook wel, hoe gaat het met je? Maar kunnen veel al veel verpleegkundigen zeg maar in die verpleegkundigen in die diverse structuren werken? Of merk je wel eens andere een verpleegkundige die is nou net beter daarin? Ja, die is beschermend of, ja, of stimulerend. Ja. En, en, en wordt daar dan ook een beetje die richting in gepoest? Van gaat daar nou eens proberen? Of nou, Want als niet. je merkt van nou, die, die is daar beter op zijn plek. Ja, kan ik ja. me voorstellen, nou ga het daar eens proberen. Ja. En lukt het ook? Nou, verpleegkundigen en verzorgen kennen zichzelf ook goed. En, ja. uh, maar om een voorbeeld te noemen hoe we, uh, hoe we begonnen zijn. Uh, toen we gestart zijn met de leefmilieus, hebben we uh, uh, stukjes gedaan... om mensen ook onder te dompelen in een bepaald leefmilieu. Toen hebben we ook hunzelf uh, een 1, 2 en 3 in laten vullen. Een collega, de psycholoog en ik mocht ook nog meedoen. Of Saskia. Ja. En daarvanuit ja. hebben we 10 minuten gesprekken gedaan. Uh, en daarvanuit kwam meestal het goede leefmilieu... Of ze gaan ontdekken ondertussen, want ik kan ook van, ik sta nu in een stimulerend leefmilieu, maar iedereen kan overal werken. Maar ja. dit is niet hetgene waar, waar mijn passie ligt. Mijn passie ligt meer in beschermend. Uh, en dat kan ook. Ja. Ja. Ja. Zeg, en de, de open dag die jullie organiseren, zijn er bepaalde uh, uh, dingen georganiseerd of zo? Of, uh, kun, want kunnen mensen overal komen en is dat verantwoord? Mogen ze zomaar een kamer oplopen of hoe, hoe, hoe gaat dat straks in zijn werk? Nou, want ik hoop inderdaad dat er veel mensen komen kijken... waar je zegt, het is lentement. Dus jongens, ja. loop even door. Ja. En, en uh, ga er echt even binnen. Dus, uh, ik, ik doe bij deze een oproep om het echt te doen. Want het is de moeite waard. Nou, wij ook. Het is de moeite waard. Ja. Maar, wij ja. doen ook die oproep. Maar, <laughs> ja. nee, nee, we zouden het echt ja. gewoon heel leuk vinden. Bedoel, ik hoop uh, dat het hartstikke druk wordt gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou, en in die zin is het wel... Nee, dat, dat, dat, nou ja, bedoel ik... Ja, dat wat gewoon heel leuk is, is dat dat ook vooral door medewerkers zelf is georganiseerd. Er is een groep medewerkers, die hebben dit georganiseerd. Die willen het huis laten zien, die willen laten horen wat, er, wat we allemaal doen binnen Elisabeth. Dus er is een rondleiding, er is voor de kinderen volgens mij een speurtocht. Je, je krijgt veel informatie. Ja, je mag ook in huiskamers zien van verschillende afdelingen. Ja, je mag ook soms naar een appartement of naar een, uh, een kamer van een bewoner. Laat de bewoner dus zelf zien? De, laat ook een bewoner zelf zien. Je wordt rondgeleid. Nee, je mag niet zomaar rondlopen, want we hebben wel respect voor de privacy van uh, ja, ja, onze ja, bewoners. He, ja, dus in alles, die zin ja. uh, proberen we dat wel een beetje in goede ja. banen te leiden. En uh, ja, er staat een lekker bokje koffie met iets lekkers klaar en... Um, ja, wij hopen echt dat er heel veel mensen komen. Wij hebben daar echt heel veel zin in. we zijn er trots op. We ja, zijn ja, trots op, nou, de... op nieuwe ontwikkelingen binnen Elisabeth. Mag ook hoor. Ja. Je, krijgt een kijkje in de, je krijgt een kijkje in de keuken. Je kunt zien hoe Elisabeth achter de muren uitziet. Je kunt ervaren wat we dagelijks doen. Wie er bij ons wonen en waarom. Het zijn mensen als jij en ik waar iets mee is gebeurd. Ze zijn ziek of hebben een ongeluk gehad waardoor hun leven anders verloopt dan het ons. En we willen laten zien hoe zij mee omgaan. Je ziet welke zorg we dagelijks leveren en wie er bij ons werken. Ja, ik hoop echt dat het hartstikke druk gaat worden. Ja, Op een ben zaterdag. En het is van, even kijken, vanaf uh, hoe lang? Van 11 ja, tot 4. Van 11 tot 4. Zondag, zondag. Zondag, zondag. 22 he? mei. Zondag 22 mei, 22 mei. van 11... Oh, Lentemen is altijd op zondag. Ik dacht, oh, ik zat, dan ben ik me even aan het vergissen met de zaterdag. Dus op zondag. Oké. Okay. Ja, deze dag niet was zeker. Oké. Okay. En het is gewoon: je kunt binnenlopen. Ja. ja. ja. Niet bepaalde tijdstippen rondrijden. Dan nee, je ontvangen. Je. Ja. ja. En dan volgt het vanzelf. En dan kijk ik even naar onze techneut. We hebben nog één minuut. Zullen we maar langzaam af gaan ronden. En ik stel toch voor dat. Uh, je moet ook gewoon eens een keer terugkomen want uh, ja, ik een, vond het een leuk artikel en, uh, we gaan gewoon dus vragen straks van en hoe gaat het als we, over een half jaar zijn, en hoe gaat het nu ja leuk ja, ja, oké okay. gaan we daarvoor zorgen ja, goed, dankjewel. nou mensen bedankt Heel erg bedankt ja, ja dan uh, dit was uh, Golse Kringen en we bedanken onze gasten wethouder TV Van der Heijden en Saskia Berkers en uh, Roland Ansens, manager beide manager op TB Elisabeth voor een deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning uiteraard weer onze Stefan Eikenaar. Gosse King wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag op donderdag